Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. QBus laat de hele dag geen bussen meer rijden in het noorden. Het lukt niet en het is te gevaarlijk, zegt het bedrijf na een aantal testritten. In de loop van de middag wordt bekeken wat er morgen moet gebeuren. In het ziekenhuis in Emmen hebben ze het nog niet zo druk... met slachtoffers van glijpartijen, dat zien we bij de NOS. Het is nog rustig, eh, zoals meestal trouwens, ochtends. En eh, ook het weer heeft nu nog geen eh, extra klanditie opgeleverd. Het rijverkeer in het noorden heeft last van wisselstoringen... en op sommige trajecten in Groningen rijdt nu helemaal niks. De politie in het Utrechtse Den Dolder is op zoek naar een man... die bij een bos kinderen heeft benaderd. Hij vertelde dat ze een slee van hem konden krijgen... Als, het, als ze met hem mee naar huis zouden gaan. Geen van de kinderen deed dat. De politie roept mensen die het hebben gezien... of iets meer weten op om contact op te nemen. Er komt toch geen nieuw Amerikaanse aanval op Venezuela. President Trump sprak daar eerder wel over... maar heeft nu besloten om het toch niet te doen. Hij vindt dat Venezuela goed laat zien dat het met Amerika wil samenwerken... nu president Maduro is gearresteerd en vast zit. En er is voor het eerst een lichte daling te zien... in het aantal aanslagen met explosieven, al is die wel heel klein. Een speciale werkgroep telde vorig jaar zo'n 1525 aanslagen... of pogingen daartoe... Een daling van 18. Onderzoekers hopen op een trendbreuk. De meeste aanslagen waren met vuurwerk. En dan nog het weer. In het noorden sneeuwt het. In de rest van het land zijn er steeds meer plaatsen... waar regen overgaat in natte sneeuw. Code oranje gaat in het noorden nu over in code geel. En aan het eind van de middag vriest het in het noordelijke helft van het land nog. In het zuiden is het nu 1 tot 3 graden boven nul. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke mooi. Even kijken naar de weg. Korte vertraging op de A12 naar Duitsland voor de grens. 8 minuten door grenscontrole en een spoedreparatie langs de A58. Tilburg-Preda bij Tilburg-Reeshof. Kost je een kwartier momenteel? En... Een snelweg omhoog, de A59 van Den Bosch richting Kroopend en is de weg dicht tussen Baspik en Oosterhout. Daar een spoedreparatie, verkeer richting Roosendaal. Even omrijden via de a 27 en dan toch ja, even de A58 met wat vertraging. Controles die zijn er op dit moment. Alleen de A15, maasvlakte Rotterdam, 45-2. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Ja, de week is nog niet om hè. De week is nog niet om. Dat is goed nieuws. Want dan kan je dus tickets winnen voor de vrienden van Amstel Live. Radio 538. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.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 acht werkdag standing right on the edge, looking into each other's eyes We're just one step away from this Swift. Ik mag gewoon Taylor zeggen he? tegen mevrouw Swift. Ja, zeker. Zolang ze het niet hoort. Lindo is de raam, goedemiddag met een sneltreinvaart richting je nieuwe weekend. Met uh, zometeen de Dingen Die. Natuurlijk kans op tickets voor Vrienden van Amsterdam Live. En Douwebob uh, met Mozart dadelijk naar Genesis. Dit is Jesus, he knows me. TV. I'm a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 Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woord. Van Bob, natuurlijk en mo. En nog even blijven bij 538. Het is uh, de vrijdagmiddag richting het weekend. Het voelt een beetje als een gekke week al kwam. Het is niet hoor zo we een paar dagen toch uh, uh, moeilijk naar ons werk konden, weet je wel. Maar we hebben het gehaald. Uh, dus ook zoals elke vrijdag. De dingen die. En dat gaan we nu even verzamelen met z'n allen. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie, maar ook in een sextape. En ja, het kan niet anders gaan dan over een sneeuwbui, toch, vandaag? Hè? Dingen die... Dingen die je kan zeggen in een sneeuwbui. Maar ook in een sextape. Ja, dus het moet hetzelfde zijn, hè? Wat ga je kunnen zeggen in een sneeuwbui, maar ook in een sextape? Uh, ik pak even mijn handschoenen. Of... Tot wanneer blijft dit allemaal liggen, denk je? Of... Uh, als je te snel rijdt, glij je uit. Ik doe me wat. weet je. Dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen zeggen in een sneeuwbui. Maar ook in een seksteep. Jouw suggestie even inspreken via de 5-Jacht-app. Maken we zo een mooie bonte verzameling in één minuutje. En dan uh, geven we ook nog. Uh, de leukste krijgt dan ook nog een 5 jacht juist. uit. Zo zijn we ook alweer. Zo zijn we ook alweer. to open my inner thoughts but I was easy picking she would listen and boy I love to talk mesmerizing eyes turn me in the stone it's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 Maar doezaad. Dingen, dingen die je kan zeggen tijdens een sneeuwbui. Maar ook in een sekstape. Mooi me even in de app van 5 jaar. Spreek hem daar even in. Dan maken we een mooi overzicht. Hier doen we zo meteen een overzicht binnen één minuut van de dingen die binnenkomen. Even een voorbeeldje van Denise. Wat kan je zeggen in een sneeuwbui, maar ook in een sekstape? Dat is toch geen 20 centimeter. Bijvoorbeeld, ja bijvoorbeeld. Jouw suggestie in de app van vijf gaat.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 Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo of hbo opleiding bij LOI. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOI, groei door. Nu bij DK Markt, blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf 2 stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En?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 One tear for the broken hearted Pour out a little hole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 It's the motto bij 538. Nou, dan gaan we dan een overzichtje in één minuut van de. Dingen die. Dingen die je kan zeggen in een sneeuwbui. Ja, maar ook in een seksteek. Oké, okay. achter elkaar. Ruben. Code rood, speelt te glad. Ik hou hem binnen. Ja, kan je zeggen. Robin. Pas op, slipgevaar. Pas, tuurlijk, slipgevaar. Ja, kan je zeggen in een sneeuwbui, maar ook in een seksteek. Dorien. Potver, wat is het hier drassig? Ja. Dennis, Dat ik dit ooit nog mag meemaken. Wauw. Wow. <laughs> ja, het is toch al vijf jaar geleden dat we de laatste uh, seks even hebben gehad. Nee, dat is waar. Uh, Alexander. Zal ik die muts even over mijn hoofd trekken? Ja, het kan. Nee, dit kan je toch, dit kan je horen in een, uh, in een sneeuwbui. Brian, waar moet ik die winterpijlen in stoppen? Waar moet ik. Nou ja, waar moet ik dit weer? In de sneeuwbop natuurlijk. Uh, maar Wat een blubberzooi so wordt het zo. Hele gekke sextape. Uh, Kevin. Heerlijk, dat witte spul. Ja, het is maar wat je lekker vindt. Uh, Jacqueline. Zo, hey, wat heb jij, een grote ballen. Ja, dat, ik zat er al op te wachten. Wanneer doen we nou een keer de sneeuwballen? Wat kan je zeggen in een sneeuwbui, maar ook in de sextape. Frank. Daar is glad. Daar is heel glad. En uh, Lottie. Nou, er is mij wel vaker 20 centimeter beloofd hoor. Dus eerst zien en dan geloven. <laughs> Heel leuk. Dankjewel voor alle inzellingen. Uh, nog eentje dan. Milroy, wat kan je zeggen in een sneeuwbui, maar ook in een sextape? Het is code rood. Dus vandaag hoef je niet te komen. Vinnen die. The Superleuk. Melroy, ik zorg voor een jaar Tot ziens, er komt jouw kant op. Tickets voor de vrienden van Amsterdam Live. Binnen nu in een half uur ongeveer. Hier te winnen bij vijf jaar. Maar als meten hoor je zo naar Miss Kelly Clarkson. Miss Kelly Clarkson. I'm waiting. 538, lekker zeg. Wat wordt de nieuwe 5 3, dance -mees? Je Komt er zometeen achter? Na Michael Jackson en Alan Walker nu met Frank's Heartbreak Melody. 538, ja. En daar die film die in uh, mei, april, mei uitkomt over het uh, leven van Michael Jackson. They don't care about us. Hoor je bij 5. Radio 53835. Tijd om de muzikale geheugenbank uit te breiden... met een dikke banger. De nieuwe 5 year Dance Mash. En die komt van de 21-jarige Canadees Thomas Gray. Weet je nieuwe naam in de DJ-scene? Hij uh, ja, heeft wel, wel goede vrienden. Hij heeft support van Martin Garrix, Afrojack, Nicky Romero, die allemaal zeggen, dit is een talent. Zijn nieuwste track, Rumors, gaat uh, over uh, steeds opnieuw uh, tegen hetzelfde probleem aanlopen in het leven. Ja, hij zegt daar zelf over, in een tijd waar je constant wordt afgeleid, nodig dit nummer uit om even buiten de alledaagse sleur te stappen en je eigen realiteit te creëren, al is het maar voor een moment. Nou, als iets dat kan, dan is het wel dance music. Komende week staat Thomas Gray bovenaan de Groenpaars Showtrap van de stampers, want rumors is de nieuwe: Radio. 5.